Simon en het Kanaal. Jullie moeten uit de buurt van het kanaal blijven, zei de moeder van Simon. En dat zei ze niet één keer, maar wel tien keer per dag tegen Paula en Patricia, de oudere zusjes van Simon. Als ze met z'n drieën boodschappen voor hun moeder deden of buiten speelden, moesten Paula en Patricia op hun kleine broertje passen. Op een dag mocht Simon met zijn zusjes mee naar de bibliotheek. Paula en Patricia hadden hun moeder moeten beloven dat ze niet in de buurt van het kanaal zouden komen. Simon wist niet wat een kanaal was. Hij dacht dat het een verschrikkelijk monster was, omdat zijn moeder er zo bang voor was. En hij wist bijna zeker dat het monster in een grot bij de oude watermolen woonde. Want soms hoorde hij s'nachts een soort gebrul. Op een nacht had hij zelfs gedacht dat hij hem had horen aankomen over het pad dat naar hun huis liep. Het was maar goed dat de deur op slot was en dat de gordijnen dicht waren. In de bibliotheek zei Patricia, Simon, wil jij ook een boek lenen? Maar hij kan nog niet lezen, merkte Paula op. Dat geeft toch niet, zei Patricia, hij kan naar de plaatjes kijken. Wat voor boek wil je hebben, Simon? Een boek over een kanaal, zei Simon. Er is een boek dat over kanalen en dammen gaat, zei Patricia, maar ik denk niet dat je het leuk zult vinden. Simon wist wel wat dammen was. Hij speelde dat spel wel eens met zijn vader. Hij vond het maar raar dat een kanaal kon dammen. Dit is een leuk boek, Simon, zei Paula en gaf het hem. Op de omslag van het boek stond een tekening van een vliegende draak die een rivier oversteekt. Is dat een kanaal? vroeg Simon. Het lijkt er een beetje op, zei Paula, die dacht dat hij de rivier bedoelde. De volgende dag kwam de oma van Simon op bezoek. Ze woonde in een grote stad, maar ze hield veel van het platteland. Ze zou een week blijven logeren. Als Patricia en Paula naar school waren, maakten oma en Simon lange wandelingen. Ze voerden de eendjes oud brood en gingen naar de herten kijken. Op een dag, zei oma. Vanmiddag gaan we langs het kanaal wandelen, Simon. Simon keek haar met grote ogen van verbazing aan. Hij kreeg een vreemd gevoel in zijn maag. Bent u dan niet bang voor het kanaal? vroeg hij. Bang voor een eeuwenoud kanaal? Ik zou niet weten waarom, zei oma. Zo'n oud monster is vast niet sterk en gevaarlijk meer, dacht Simon. Dus hoef ik ook niet bang te zijn. En Simon begon zelfs medelijden met het oude kanaal te krijgen. Oma en Simon liepen door de velden naar de oude watermolen die aan het kanaal stond. Waar is het kanaal? vroeg Simon. Oh, recht voor je natuurlijk, zei oma. En wees met haar wandelstok in de richting van het kanaal. Oh, zei Simon. Maar je zag alleen maar water. Ineens begreep hij het. Het monster was onzichtbaar... Het kon hem wel zien, maar hij kon het monster niet zien. Hoorde hij niet een zacht, brommend geluid? Simon wist niet dat de watermolen dat geluid maakten. Toen ze later thuis thee zaten te drinken, zei Simon... Ze zullen het nooit kunnen vangen, wedden. Wat kunnen ze niet vangen? vroeg zijn moeder. Het kanaal, antwoordde Simon. Patricia en Paula giegelden... Krapjas. Wie wil nu een kanaal vangen? Opgelucht keek Simon naar zijn zusjes. Als niemand het kanaal zou willen vangen, dan zou het kanaal hen ook vast wel met rust laten. Gelukkig maar, dacht Simon. Het is toch beter om vriend te zijn met een kanaal. En gerustgesteld kroop Simon bij oma op schoot.